...leven zuur gemaakt gaat de bal naar voren, maar al de wereld let op. Het is geen uh, verheffende wedstrijd qua spel en qua uh, kansen. Het is nog niet een wedstrijd die echt lekker ontvlamd is. Daar zal een doelpunt voor nodig zijn van een van beide ploegen. Maar zover is uh, zowel Ajax als PSV nog niet geweest. En we zitten al 28 minuten in de eerste helft met andere woorden. Het staat nog altijd 0-0. Vroeger ploegen geven elkaar ook niet veel ruimte, geven elkaar ook niet veel tijd. Dat betekent dat je vrij snel moet handelen. En als dat allemaal wat moeilijker voelt dan dat je eigenlijk zou willen... Dan kom je in de wedstrijd waarin de bal eigenlijk vrij snel verloren wordt. En dat je niet echt tot makkelijke goede aanvallen komt. Dat merkt dus met name PSV dat de bal na een ingooi vanaf de linkerkant nu alweer kwijt is ook. En Vertongen neemt weer over voor Ajax. Anita, meter over de middenlijn, draait de goede kant op. Weg bij Strootman. De beweging is er bij Lukoki. Die krijgt de bal mee aan de rechterkant van het veld. Maar verwachten verwacht er dat de mensen voor dat doel zijn gekomen. Dan komt nu Sim de Jong. Dan komt nu ook uit stad. Die Luc met een dribbeltje het strafgebied in. Maar verslit zich dan in zijn eigen beweging en vergeet de bal mee te nemen. er zijn er zelfs mensen die hem uitfluiten. Dat lijkt me eerlijk gezegd wat overdreven als het van 19. Die toch wat aardige dingen heeft laten zien in de voorbije weken nu is een keer een actie ziet mislukken maar vooruit sommige mensen verwachten blijkbaar wel heel veel klein half uur 0-0 Ajax via de verdediging maar dus al wel snel weer de bal terug al de wereld al de bal naar de linkerkant hele lange paas maar veel te lang en veel te hard ook voor Ieyasati doe ik ook idee mee. denken aan Lucky Luke sneller schieten dan jij schaduw. hij uh, maakte de beweging sneller dan hij eigenlijk zelf uh, doorhad en zag dat die bal dus verloren ging en ook de paas van achteruit ging verloren, bal over de zijlijn gegaan. Hutchinson met linksbal naar voren op de borst van Matas. Matafs goed uh, verdedigd door Jan Vertongen. Dermate goed dat hij de bal via Matas over de zijlijn speelt. En Ajaxus mag gooien via Blind. Blind uh, maakt zo'n gebaar van, ja, naar wie? Want alles staat in de dekking. Nou, dan moet hij maar uh, toch dichtbij zoeken, doet dat ook. En uh, met heel veel moeite blijft Ajax de bal bezit via Sim de Jong was eerst even de bal kwijt en nu helemaal kwijt omdat Marcelo ertussen zit en Bauma de bal heeft. Bauma halverwege de eigen helft naar Marcelo. Marcelo, oh, die glijdt weg. Uh, blijft wel in balbezit. nog even, Ayzatti maakt die maakte met een even zuur. Ik wilde zeggen. Marcelo rustig terug naar Tipton, maar rustig is toch heel anders. nu heeft Hutchinson de bal voor PSV. maar PSV diep op de eigen helft wordt echt opgejaagd door Ajax. nu komen ze de voetballen aardig uit, maar je ziet maar waar het toe kan leiden. als er eentje uitglijdt omdat hij een balletje kreeg van Bauma. Marcelo dat eigenlijk al niet helemaal lekker was. En dan een beetje struikelt omdat hij ook nog twijfelt of die bal naar voren of naar achteren moest. Dat zijn gevaarlijke dingen. Maar Ajax geeft PSV in de verdediging gewoon geen ruimte om dat in alle rust op te knappen. En dat levert het elftal van Cocu wel problemen op. Dus opnieuw staat Cocu. Dat uh, doet hij na een half uurtje. En dat doet hij bij 0-0 stand. Collega De Boer is weer uh, gaan zitten. Dat doet hij eigenlijk ook al een poosje. Maar Cocu is er niet gerust op. Hoewel de handen in de zakken zijn. Al de wereld aan de bal. Ter hoogte van de middenlijn nog altijd. Veel meer balbezit voor Ajax. 56 procent. En een opening naar de linkerkant waar Blind weer mee komt, Maar de bal voor de voeten komt van Eno. Die zal een voorzet moeten geven. Dat doet hij wel. Maar schiet de hand van Strootman op. Het publiek wil een vrije slot. net buiten het strafschopgebied, Helemaal aan de linkerzijde. Scheizrechter Fink ziet er geen hens in. Omdat Strootman dat ook wel eenmaal niet kon helpen. Maar nadat PSV de bal even mocht beroeren en richting de middenlijn mocht trappen. Heeft Ajax hem weer overgenomen. En zo wordt het al gek genoeg nog een beetje eentonig. Ja, PSV komt er moeizaam uit. Het middenveld is toch redelijk in handen van, uh, van Ajax. En Ajax heeft nu balbezit via Alderwereld. Alderwereld doet een paar stappen. Wordt nu opgejaagd door Matas. En uh, besluit dan de bal naar de rechterkant te spelen. Waar Eriksen loopt. En nu Van Rijn eroverheen komt. Maar Eriksen houdt de bal bij zich. En ziet dat Van Rijn weer terug uh, is gelopen. En nu de bal in ontvangst kan nemen. Van Rijn helemaal terug naar Alderwereld. Alles behalve Vermeer op de helft van PSV. En u hoort het misschien aan onze stemmen, het is nog niet verheffend. Het is nog geen feestwedstrijd en het is toch zo'n feestdag. Lekker weer, vol stadion en 10.000 ste langs de lijn. Uh, het is een mooie bal, als hij goed aankomt, maar nee, hij komt niet goed aan. De bal van uh, al de wereld, want Titon komt uit zijn doel voordat de jong gevaarlijk kan worden. Bijna 32 minuten gespeeld in Amsterdam Arena. Ajax 0, PSV 0. Hoewel PSV de laatste weken met Cocu aan het roer een wat stabielere indruk maakt... in vergelijking met de weken daarvoor. Hoewel je dat natuurlijk niet alleen maar Fred Rutte kan aanrekenen, maar toch... dat PSV niet met overdreven veel vertrouwen naar Amsterdam gekomen zijn. PSV in 2012 nog geen uitwedstrijd gewonnen. Vier keer gespeeld. Twee keer verloren, twee keer gelijk. Dat is al opmerkelijk. PSV dat ook in deze wedstrijd dus een half uur lang meer achteruit dan vooruit loopt. En een overtreding nu gemaakt op het middenveld... Levert Ajax een vrije schop op Siem de Jong. Komt in het duel. Laten we het zomaar noemen met Bouma. Bouma gaat er, vind ik, wel vrij pittig in. Komt van achteren. Dat heeft de jongen in ieder geval niet zien aankomen. Daar moet je misschien wel een kaart voor geven. Dat doet Fink niet. Hij geeft, terwijl Slachtoffer en dader weer overend gekomen zijn, een vrije schop aan Ajax. En laat het daarbij. En die vrije schop ligt dan wel. Want dat is wat PSV wel slim. doet. Dus als ze al overtredingen maken, is het op grote afstand van het doel niet net buiten de 16. Maar op een meter of 35 zodat de schutters die dat ineens zouden willen en kunnen. nog eigenlijk niet aan hun trekken gekomen zijn. Maar dus van deze afstand maar op zoek moeten naar koppers. En Jansen is er natuurlijk niet bij. die op dit soort momenten. de gouden opening nog wel eens weet te vinden. Het is nu Eriksen. die het van heel ver probeert. Ja, dan schiet hij hem in de muur. Uh, Zo'n bal zie je ook van heel ver aankomen. als Titon uh, zijnde. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n bal er dan in kan zeilen. Maar goed, de bal gaat via de muur over de zijlijn. Deli Blind mag gaan gooien voor Ajax. En is weer op zoek naar een vrije man. Maar het staat een beetje stil. Iedereen in de dekking. En dus gaat de bal maar op hoofd van zegen naar voren. Als zo'n een overtreding nu wordt gemaakt door de Jong op Marcelo. Wordt vriendschappelijk overend geholpen. En PSV mag een vrije trap gaan nemen. Titon legt hem nu neer voor een doeltrap, denk ik. Nee, hij gaat er toch vanuit dat het nu wel een vrije trap is. Legt de bal buiten het strafschopgebied waar de vrijtrap op opgenomen moet gaan worden. 33,5 minuten gespeeld. 0-0. De stand niet verheffend. Dat uh, zijn de enige woorden die uh, nog passen bij het eerste halfuur van deze wedstrijd. 0-0. Bal naar voren door Tito getrapt richting Wijnaldum. Gaat de lucht in, maar vlies komt nu wel van Blind en dan kan Eno overnemen. Speelt de bal naar Aldewereld. Aldewereld weer breed naar Van Rijn. En zo gaat Ajax weer beginnen aan de volgende aanval. Eén doelpoging gezien na 17 minuten. Uit een hoekschop van Ajax kopte Siem de Jong vanaf een meter of vijf de bal vrij ruim over het doel van Titon. Dat is echt de enige keer dat beide partijen erin zijn geslaagd om het doel van de tegenstander onder vuur te nemen. Meer is niet geweest. Nu een diepe bal waar Pieters moet onderscheppen voor PSV. Met de bal bij Lukoki inlevert, Dan wordt het nog bijna gevaarlijk. Maar Lukoki, die nog niet heel gelukkig is, speelt ook deze bal te ver voor zich uit. En is hem dan... Terwijl Ajax nog even dacht een kans te kunnen creëren. Ogenblikkelijk weer kwijt. Via Van Rijn gaat de bal terug naar Vermeer. Daar loopt dan Labiat op door. Vermeer, oppassen geblazen. Dat lukt omdat Ajax met een goed driehoekje uiteindelijk de keeper wel vrij speelt. En dan komt Labiat wel opnieuw, maar is de dreiging minder groot. En levert Vermeer de bal in op het hoofd van Bouma. Die komt hem weer de andere kant op. Dan staat Labiat spel. Die laat de bal dus maar lopen. Dan moet al de wereld terug om te zorgen dat hij eerder bij die bal is dan Mertens. Dat lukt. En dan gaat de bal opnieuw terug naar Vermeer. Vermeer... Schiet de bal naar voren. Hard richting Lukoki. 1,65 meter, uh, 65, schat ik zo. Wint het nu wel van Pieters? Dat is knap op zich. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. En mag Erik Pieters uh, gaan gooien. Doet dat een beetje op zijn 11.30's. Ook omdat weer nu alles stilstaat. En er niemand vrij is. Dan moet hij de bal helemaal teruggooien op Bauma. Zal hem ook wel weer zelf terugkrijgen. En dan moet het spel verlegd worden naar de andere kant. Want het is erg druk. Een, een, een zoom van zeg maar een meter of 30. Waarin de spelers staan. Dit is een hele goede actie van Wijnaldum. Die aan de rechterkant Hutchinson vrij speelt. En nu Hutchinson richting Vertongen. En Vertongen houdt keurig het been binnen. Ik weet niet wat Hutchinson precies wil. Ja, hij wil een hoekschop. En krijgt dat ook. Omdat de bal volgens Hutchinson onderweg aangeraakt is door Vertongen. Die verder keurig bleef staan. Op het moment dat Hutchinson in volle vaart op hem afkwam. Want anders krijg je nog een penalty tegen ook. Maar Hutchinson uh, ziet dat hij, uh, het enige wat hij kon krijgen een hoekschop is. En die hoekschop gaat ook komen. Vanaf de uh, rechterkant met het linkerbeen van de International. Oh, de huiskamervraag. Spannend. Hey, voor jou. Oh, ja. Over een bruggetje. Hè? Oh, mooi, mooi, mooi. Ja. Nou, op een gegeven moment raak je op elkaar ingespeeld. <laughs> dus Stroofman gaat een hoekschop nemen. Ik denk dat geen hoekschop was overigens. En die bal komt op het hoofd van Marcelo. Die komt niet. Toyvonen kop wel maar meer breed dan vooruit. En dan is er geduwd door Matafs en komt er een vrije schop voor Ajax. En dan loopt dit dus allemaal weer met de welbekende Sisser af. En misschien dat uh, ook de scheidsrechter dacht, zou het wel een hoekslop zijn. Want zo zie je het toch vaak dat ze dan uh, met een beetje wisselgeld uh, de boel weer recht trekken. 36 minuten, 0-0. Ajax, PSV, balbezit voor Van Rijn. Ter hoogte van de middenlijn. Die legt de bal terug. Een Paar metertjes naar Aldewereld, paar metertjes breed. Dat kan ook naar Vertongen, die neemt de bal aan. De Rusjes, waarmee Vertongen toch vermaard. En bekend geworden is eigenlijk ook hier in Amsterdam, hebben we deze wedstrijd nog nauwelijks gezien. En laat het dan toch over aan anderen. Siem de Jong komt nu een bal helemaal halen, het rood van de middenlijn. Anita aangespeeld aan de linkerkant. Dan moet de Jong zich weer melden in de punt van de aanval. Anders staat daar niemand. Dan gaat de bal terug en rond via Aysati nu. Oud PSV er, uiteraard. Daar waar het voor hem allemaal begon. We herinneren ons allemaal nog dat schattige beeld waarin hij na die Champions League wedstrijd tegen AC Milan met Affenlife voor de camera stond. Maar tijden veranderen. Terwijl Ajax nu met een diepe bal probeert om de Jong te bereiken. Maar de bal rolt door in het Staffelgebied en wordt opgepakt door Titon. Titon die hem mee gaat geven aan Bauma. Wat een leuk. Uh... Met visvragen. Je noemde net Afalai. De laatste winnaar. Nederlandse winnaar van de Champions League. Met Barcelona. Balbezit voor Ajax. Ja het is het nog is niet. Nee het is niet de wedstrijd om lekker nou eens even te spetteren. Op zo'n tienduizendste uitzending dag. Want er gebeurt gewoon veel te weinig. Het is wel balbezit voor Van Rijn. Die de bal nu weer breed geeft. Ook vertongen. Vertongen. Uh, ziet dan uh, Anita. Anita bal weer eventjes terughoudend. En dan uh, Sim de Jong aan spelen. Maar die speelt als spits zijnde halverwege uh, de helft van PSV. Nu. Uh... Kijkt hij weer naar achteren en geeft de bal dan aan Anita. En Anita weer verder naar achteren, naar Eno. Eno de bal naar de linkerkant, naar Blind. Blind naar binnen, naar Eriksen. Eriksen probeert dan de doorgelopen Blind te bereiken, lukt niet. Maar via tegenstander van Eriksen kwam de bal bij Izzati Terug naar Eriksen. Eriksen helemaal terug naar Eno. Eno in de breedte, naar wereld En zo zijn ze in de afgelopen twee minuten geen spat opgeschoten. En staat het dus ook nog steeds 0-0. Geen spatader veranderd, doet me ineens aan denken. Het boekje van Herman Finkers ooit. Ja. Um, ja, Ik zit nou naar de jong te kijken. Die heeft nu een paar keer uh, heeft zich wat laten zakken uit de punt van de aanval. Dat mag wel, want je wil ook wel eens een keer aan de bal komen. En een keer wat ruimte scheppen voor anderen. Maar nou net dat laatste, daar wordt niks mee gedaan. Want als hij komt, komen er geen anderen in die aanval. Dus het stokt dan op een goed moment toch weer. Kortom, positioneel bij Ajax. Uh, niet alles naar nou behoren in die eerste... Helft, 38,5 minuten op de klok. 0-0 de stand. En het balbezit voor PSV via Marcelo en Hutchinson die dan weer eens komt. Dat is de tweede keer in deze wedstrijd dat hij komt. Wijnaldum aangespeeld, Hutchinson loopt door. Krijgt de bal weer mee. Halverwege de Ajax-helft nu. Nu duikt Wijnaldum weer de diepte in. Gaat Hutchinson naar binnen, zoekt steun bij Labiat. Die krijgt de bal mee aan de rechterkant van het veld. Labiat duikt naar binnen, geeft de bal aan Strootman. Strootman wil hem meegeven aan Wijnaldum in het strafhofgebied. Dat lukt niet omdat er even een Ajax tussen staat. Ajax neemt over en wil snel uitbreken. Nu Lukoki aangespeeld, niet aangespeeld, maar wel gezocht in de diepte. Maar Pieters eerder ter plaatse en halverwege de, de PSV-helft trapt Pieters de bal de tribune in. Ja, ik denk dat hij dat ook goed doet. Vaak wordt er gezegd van had die bal maar de tribune ingeroepen'. Nou, Pieters doet dat voordat er gevaar komt. En de inworp is genomen van Rijn. Speelt de bal op Eriksen. Eriksen over de hele naar de linkerkant. goede opening op Aysati. Aissati houdt de bal binnen aan de zijlijn. Halverwege de helft van PSV. Loopt een paar stappen. Komt nu bij de punt van het strafstondgebied. Schiet. En dat is helemaal geen onaardig schot. Eigenlijk het eerste schot richting Titon. En het eerste schot überhaupt. Hij moet even gestrekt gaan Titon. Niet dermate moeilijk. Moeilijkheidsgraad 6 zou ik zeggen op een schaal van 10. Maar goed we zijn al blij met... Uh, dit soort mogelijkheden, want daar hebben we er te weinig van gezien in de voorgaande 40 minuten. Want zo lang is deze wedstrijd nu bezig bij die 0-0 stand. Anita Kopt en Kopt in de richting van de Jong. Daar zit Toyfonen tussen. PSV neemt over met Mertens, die de bal niet onder controle krijgt. Maar dan tegen de vlakte wordt geholpen door Ricardo van Rijn. Ricardo van Rijn moet zich melden bij de scheidsrechter, Pieter Vink. Die hem gaat uitleggen dat het wel een klein minder kan. Op de achtergrond is Mertens weer overend gekomen en voet nog maar eens aan... De dij zit dat er allemaal nog aan, doet dat het allemaal nog en werkt het nog. Het lijkt erop van wel, de vrij schot voor PSV blijft staan en is genomen. Door Wijnaldum, oei, die laat zich van de bal zetten door 1-0. Ajax neemt over, wil er snel uitkomen. Lukoki kan langs 2-3 PSV is gaan. Bouma is hij kwijt, maar houdt aan halt omdat er geen steun is. Lukoki wordt dan opgejaagd door Wijnaldum, die nu als een soort linksbek aan de slag moet. En dan ligt de bal alweer bij Vermeer. Dan heeft PSV dat uh, slippertje op het middenveld, uiteindelijk dus via Wijnaldum zelf... Wel weer rechtgezet, maar heeft Ajax opnieuw de bal in de slotfase van de eerste helft. Nog een minuut of vier bij een 0-0 stand. Ja, balbezit voor 1-0. 1-0 kijkt naar de linkerkant waar Blind vrij staat en speelt hem dus aan. Uh, het is uh, over een paar meter Pasen nu naar Aissati. Aissati naar de inschuivende Aldewereld. Aldewereld haalt dus uit van ver, maar bal gaat een meter of vier naast het doel van Titon. Die zich dan meteen heel erg boos maakt. Zo van, uh, hoe kan dat nou dat die man schiet vanaf uh, 40 meter... Ja, dat uh, gebeurt wel eens, Titon. Dat uh, mensen proberen te schieten en dan uh, hoef je niet zo druk te maken. Uh, hij zou zich iets drukker moeten maken over de bal in het spel brengen. Want dat uh, duurt altijd heel lang. En ook nu weer neemt hij alle tijd om de bal goed neer te leggen en nu in het spel te schieten. Nou, dan heeft hij er zoveel tijd voor genomen dat het gejuich duidelijk is. Titon schiet de bal over de zijlijn en uh, Ajax mag gaan gooien. Een beetje symptomatisch van uh, de eerste helft, deze bal van, uh, van Titon. Het is geen uh, goede eerste helft, is wel spannend. Je merkt dat de spanning erop zit. Maar echt spannende momenten hebben we nog niet gehad met nog 3,5 minuten gaan 0-0 stand. Hier een lange trap van Titon die dan door Martas wordt verlengd. Maar dan weer ingeleverd wordt bij Alderwereld. Het is toch een beetje kies uit twee kwaden bij PSV. Dat zich dus niet verdankt voelt in de opbouw omdat het door Ajax zo onder druk wordt gezet. En dan vaker kiest voor de lange bal. Die zijn ze in 9 van de 10 gevallen ook kwijt. En zo kom je dus in een wedstrijd waarin Ajax en meer balbezit heeft. En eigenlijk als het hem kwijt is vrij makkelijk ook weer terugkrijgt. Maar met al dat balbezit toch nog te weinig doet. En daarbij kun je weer zeggen dat PSV dan als het de bal niet heeft wel redelijk staat. En dus ook nauwelijks iets weggeeft. Want de ruimte is daar nog niet ontstaan. De Jong zoekt weer naar ruimte om in te lopen als al de wereld de bal heeft. En paast naar Van Rijn. Van Rijn zoekt dan wel contact met De Jong. Bal lijkt me te ver. En rolt dan ook weer door in de handen van Titon. En dan begint het spelletje weer opnieuw. Titon durf je het kort. Nou ja, nee, want er staan er van Ajax echt nog vier of vijf op de PSV-helft. Dan moet het dus lang en komt er weer zo'n verre trap. En dan moet je maar hopen dat Toyfone of wat Tafs kan doorkomen. Want het is tot dusver dus geen uh, goede zaak gebleken om het op die manier te proberen. En Ook nu niet. Tieton schiet de bal over iedereen heen, zomaar in de handen van zijn collega Vermeer aan de andere kant. Die heeft hem meegegeven aan Jan Vertongen, de centrale verdediger, die het ook heel rustig aan doet. Het tempo ligt laag in deze eerste helft aan beide kanten als al de wereld de bal heeft. Uh, Mensen die je bijvoorbeeld nog helemaal niet hebt gezien. En dat zijn toch mensen die een, een verschil kunnen maken in de wedstrijd. Is uh, bijvoorbeeld Labiat. Die uh, wat uh, teruggetrokken op het uh, middenveld uh, hangt. En uh, nog weinig acties heeft kunnen maken. Ook omdat hij weinig aangespeeld is. Nu is het Anita die uh, in de problemen wordt gebracht. Door, uh, ver, uh, door al de wereld. Maar uh, de overtreding is van Stroopman. Vrije trap Ajax genomen. Komt bij Blind terecht. Blind gaat weer lopen. Gaat eens kijken of er, er ergens anders een opening is. Ja, die is er. Bij Aldewereld. Maar ja, dat is wel 10 meter achter Blind. Nu gaat de bal wel naar voren naar Lukoki. Lukoki houdt weer in. Speelt de bal dan naar Van Voor Rijn Eriksen. Eriksen heeft wat ruimte. Staat op een meter of 18 van het doel. Probeert te schieten, maar blok wordt gezet door Stroopman. Ajax gaat wel verder. Daar komt Titon. Die kan de bal vangen. De voorzet van Aldewereld. En zo is dit gevaar. Voor zover van van van komt spreken geweken. Nog altijd 0-0 met nog anderhalf minuut te gaan. Ja, het feit dat we dit soort mensen momenten al gaan omschrijven als, uh, alsof dat gevaarlijk is. Want dat was daar helemaal niet. Maar de dreiging is wel voelbaar. Maar dat geeft eigenlijk wel aan dat deze wedstrijd geen gevaarlijke momenten kent eigenlijk tot dusver. Een kopbal van Siem de Jong over. Een, een, een ja, wanhoog schot van Aissati in de handen van de keeper. Een schot van 30 meter. Nou ja, dat was het wel. Daarmee is de koek op. PSV heeft dus echt nog helemaal niets laten zien. Die spelen zeg maar naar hun eigen aanhang toe. Die uh, toch vrij massaal zijn meegereisd naar Amsterdam. Maar die hebben hun ploeg nog niet van dichtbij kunnen zien. Ziet alleen maar in de verte te turen. Eriksen neemt over. Wordt van de sokken gelopen door Strootman. En die krijgt nu geel. En dit is een afstand die wat dichter bij het doel ligt dan de vrije schoppen die Ajax tot nu toe heeft mogen nemen. Strootman biedt zijn excuses aan nu ook aan de, het slachtoffer. Eriksen... Gaat in het boekje van Fink. Tweede gele kaart van de wedstrijd. Is dus voor Strootman. Deze is zonder gevolgen. En de vrij schop van Ajax ligt dus nu op. Nou, wat zullen we zeggen? 25, 30 meter ja, daartussen. Ja, hooguit. Het is uh, een prettige afstand voor bijvoorbeeld Jan Vertongen. En voor een keeper is dit een uh, wat mindere positie. Omdat de bal precies in, t, in de as van het veld ligt. Dus je weet nooit of een uh, links- of een rechtsbenige speler deze uh, gaat nemen. Het kan namelijk allebei de kanten uh, op wat dat betreft. En Titon is een muur aan het uh, bouwen. Een uh, flink ook met uh, vijf uh, flinke heren erin. Tenminste flink. Aan de buitenkant een wat kleinere jokkies, Namelijk bij Naldem en Mertens. En uh, middenin met onder andere Bauma en uh, Toivonen. Uh, nee, Bauma staat aan de zijkant. En, uh, de lange aanloop is van Jan Vertongen. Het korte tikje zal zijn van Eriksen. gaan we eindelijk een hoogtepuntje krijgen in de eerste helft. Het uh, tikje is... Daar, ja, en daar is vertongen. Het schot, nee, geen doelpunt. De rebound komt ook niet naar al de wereld, want de redding was goed van Titon. Hij gaf wel de rebound weg. Het is ook de laatste actie van de eerste helft. De rebound werd weggewerkt door PSV. En dat was voor Pieter Vink het moment om af te fluiten van een matige eerste helft. Die eindigt PSV-Ajax eh, in de arena in 0-0. En die Kamp en Bastingerluk straks de tweede helft vanuit de arena. Verder het buitenlandse voetbaloverzicht en we hebben natuurlijk de mannen achter nog op het WK afstanden. Kortom genoeg te beleven in deze jubileumuitzending van Langs de lijn. Tot zo. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan. Ketchup op augurk, augurk op tomaat. Mooie combinatie met sla en uitjes. Oh, dat ziet er heel fris uit allemaal.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 Jaar de Rolling Stones. Maandag 2 april. In de Stadsgehoorzaal in Leiden. The Rolling Stones Tribute. Met het Metropoolorkest. De 3J's. Van Dickhout, Marcel de Groot. Tim Ackerman, Erwin Nijhof, Elske Dewal. Daniel Bosseven, Ben Saunders en Charlie Luske. Ga voor kaarten naar radio 2.nl. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer NRC Handelsblad. Serieuzer, beter geschreven en sterker doordacht.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 Voor zover bekend zijn de drie ongedeerd. Meertje ligt naast hotelrestaurant De Koperen Hoogte langs de A28. Of de helikopter bij het opstijgen of landen in het water terecht kwam is nog onduidelijk. En omdat de helikopter eigendom is van ondernemer Henny van der Most, die ook de eigenaar is van De Koperen Hoogte, ging er berichten rond dat hij zelf in het toestel zat. De politie kan dat niet bevestigen en ook getuigen spreken dat tegen. Een Russische communicatiesatelliet is zeven maanden na de mislukte lancering... ten noorden van Hawaii in de Stille Oceaan gestort. Bij de lancering functioneerden maar vier van de vijf raketmotoren... waardoor de satelliet in een verkeerde baan om de aarde kwam. Toen de Russen het probleem niet konden verhelpen... werd besloten de satelliet gecontroleerd te laten neerstorten. De met Europese steun gebouwde Express AM4... zou de komende 15 jaar internetverkeer verzorgen... voor de hele voormalige Sovjet-Unie. Op het wereldkampioenschap afstanden in Tiof heeft Michel Mulder net de gouden medaille op de 500 meter gemist. Hij kwam een honderdste seconde tekort om op gelijke hoogte te komen met olympisch kampioen Mo Tae-bum uit Zuid-Korea. Bij de vrouwen was er ook een medaille op de 500 meter voor Nederland. Thaisje Unama werd derde achter de Zuid-Koreaanse Lee sang en de Chinese Yu Ying. Eredivisie dan, AZ blijft daar koploper. De Alkmaarders wonnen thuis met 1-0 van RKC door een doelpunt van Goedmotson. AZ heeft nu vier punten meer dan nummer 2 Ajax. Maar de Amsterdammers kunnen weer op een punt komen als er wordt gewonnen van PSV. In Amsterdam is het nu rust. Feyenoord won uit bij de Graafschap met 3-0. En in Raakles won in Almelo met 3-1 van FC Utrecht. De semi-klassieker Gent Wevelgem is gewonnen door Tom Bonen. De Belg was de snelste van de grote groep renners. De Sloaak Peter Sarkan werd tweede. De Deen Matti Bressel derde. Afgelopen vrijdag won Bonen ook al de E3 Harelbeke. Het weer, tot slot, daarvoor is hier Willemijn Hubert. Het weer. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. Het is lenteweer. En ik kan u meteen vertellen: dat blijft voorlopig ook zo. De weerkaarten geven inmiddels wel aan dat er wat verandering op het programma staat. Maar dat is pas aan het eind van deze week. Want tot en met donderdag kunt u in elk geval elke dag nog genieten van zonnig weer. Met maximaal van zo'n 11 graden aan zee en 17 lat inwaarts. Ook staat er maar weinig wind en op beschutte plekken kan het soms ronduit warm aanvoelen. In de nachten trekt er wel bewolking vanuit het noorden het land op. En her en der ontstaan er ook misbanken, waardoor de ochtenden vaak wat grijzig beginnen. Maar in de middag schijnt de zon gewoon weer en is het, zeker met al die prachtig bloeiende planten, echt volop lenteweer. Succesvolle online business brengt je dichter bij je klant. Maar waar vind je die interim e-commerce manager of online marketeer die ook echt het verschil maakt? Wij hebben de juiste online professionals. Someone for serious online business. Someone. Vraak is de drijvende kracht in schuldeisers met Tamar van den Dop. Het opvallende modedio Let de Garçon en Maasje van Wegen over de Matteo's Passion. U ziet het allemaal in Kunst op TV vanavond iets na 6 uur op Nederland 2.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 Dit is NOS langs de lijn nummer 10.000 tot 7 uur vanavond... live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Hier zitten Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Het is rust in de Amsterdam Arena bij Ajax PSV. Er wordt nog volop geschaatst in Heerenveen. De achtervolging, de ploegachtervolging bij de mannen. Maar we gaan even terug naar eerder in Heerenveen. Heerenveen ontplofte, dacht even dat Michel Mulder hem had... maar het was niet zo. Hij kwam een honderdste tekort. Hij werd dus tweede achter de Koreaan, de Zuid-Koreaan Mo. Jeroen Stekelenburg, na afloop... Nou die ene honderdste seconde in gesprek met Mulder. Michel, uiteraard gefeliciteerd met Zilver, maar is dit ook ja, toch een beetje een deceptie? Nou, het was, was zo'n geweldige race. De eerste 300 meter waren gewoon echt, echt perfect, dat durf ik al bijna te zeggen. En uh, ik had een beetje gerekend, ik wist 1900ste, ah, dan oh, 18. Ja, maar ja, het is niet anders. Denk je daar nu aan, die laatste bocht, waar je toch ja, twee, drie, misschien wel vier slagen moet laten lopen? Hij ja, ging zo onwaarschijnlijk hard. En, nou ja, ik, ik pakte hem goed op, maar ja, het is gewoon mijn puntje. En, maar wat ik zo'n tijd tijdruim met, met die passen, dat is uh, echt onwaarschijnlijk. En hoe kan dat? Want hier, hier heeft iedereen gereden. Waterspoon, q Lee, die die hebben nooit deze tijd gereden. En jij doet het met zo'n bocht. Ja, ja, ik ben niet slecht bezig, hè. Maar ja, het gaat super, joh. Dit jaar voor de eerste World Cups en nu, nu gewoon balen omdat je tweede wordt op een WK. Ja, echt heel erg fantastisch. Want blijf daar niet te lang in hangen, hè? want je wint zilver. Ja, daar ja, heb je gelijk aan. Nee, super, ik rijd mijn eerst 34 en dan rijd ik 34, 6. Ja, Zo'n tijd dat ik niet eens van durf te dromen, echt niet. Is het, hoe was het om, om cool te blijven na die eerste 500 meter? Ah, de eerste vond ik lastig, toen was ik heel zenuwachtig. Je weet dat je goede vorm hebt en je voelt wel in de training en dat het goed gaat. In Berlijn had ik gewonnen, ik voelde mezelf ook wel een favoriet. En, nou, na die eerste was ik vijfde, nou, dan dacht ik van ja, alles kan nog en uh, probeer maar een hele goede tweede te rijden. Maar ik werkte iets ontspannender naar die tweede toe en, uh, wat ik zei, denk aan de basisdingen en uh, ah, dit was, uh, uh, meer kon ik niet doen. Vreemd is het hè? nu ben je eigenlijk een beetje teleurgesteld met zilver. Ik kwam jou vorig jaar wel eens tegen, dan liep je meestal met de ziel onder je arm rond. Ja, ik, ik weet nog dat ik vorig jaar vierde werd op het NK Sprint. Het was ik niet goed genoeg om een WK-plek te mogen afdwingen. Ik mocht niet mee naar de skate-off. Volgens mij laat ik wel zien dat ik goed genoeg ben voor de wereldtop. Haal je dan je gram? Voelt dat zo? Nee, ik doe het alleen voor mezelf en niet wat andere mensen ervan vinden. Ik ben heel blij dat ik uh, samen met Gerard door ben gegaan en dat we nu uh, uh, dit bereiken samen. Dat is echt uh, fantastisch. Maar het is heel apart, want dit is het jaar van jouw doorbraak en eigenlijk dus gelijk het jaar van het oosten. Ja, ja dat, is, uh, dat is heel mooi. Hij als voor hem hebt, moet je er gebruik van maken. En sta ik in Berlijn ook al. En daarom was het ook extra gespannen vandaag. Michel Mulder, Zilver dus vandaag op de 500 meter bij het WK afstanden. De uitslagen, mannenhoofdklasse, hockey, HGC tegen Oranjezwart. werd 1-2, Pino Kees 6-2. Kampong Den Bos 1-2, SCRC Laref 3-3 en Bloemendaal Hurley 4-0. En wij waren dus bij de wedstrijd Amsterdam-Rotterdam. Het eindigde in 6-7, u hoort het goed. En daardoor is Rotterdam de nieuwe koploper, 35 punten uit 17 wedstrijden. Ook Pino K heeft 35 uit 17. Amsterdam blijft staan op 32 punten, Kampong heeft 31 punten en Bloemendaal staat vijfde met 30 punten. Even de situatie onderin bekijken. Hurley heeft 14 punten, staat voorlaatste. En Den Bos komt steeds dichterbij. Hij heeft nu 10 punten uit 17 wedstrijden. Het is drie minuten voor half zes. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen deze week in Spanje waar Real Madrid een teleurstellende week goed afsloot. Twee gelijke spelen eerder deze week tegen Malaga en Villarreal. En Nu een overwinning dus. Real zoals je dat werd met 5-1 verslagen. En daardoor behoudt de koploper zes punten voorsprong op Barcelona. De achtervolger die met 2-0 te sterk was voor Real Mallorca. Valencia, de nummer 3, leverde in de aanloop naar de eerste wedstrijd tegen AZ. In de kwartfinales van de Europa League een beetje knoeiwerk af. Want de nummer 3 van Spanje, Valencia, ging met 3-1 onderuit bij Getafe. In duitsland Klaas-Jan Huntelaar liet daar weer eens zien... waarom Schalke hem zo graag in Gelsenkirchen wil houden. De spits maakte beide doelpunten in de door zijn club gewonnen thuiswedstrijd... tegen Bayer Leverkusen. Schalke klimt door die overwinning naar de derde plaats in de Bundesliga. En Huntelaar heeft er nu voor Schalke 22 gemaakt dit seizoen. Eentje minder dan de 23 die Mario Gomez dit seizoen maakte voor Bayern München. Hij hield het bij één treffer in het thuisduel met Hannover 96. Bayern won met 2-1 en heeft nu twee punten achterstand op Borussia Dortmund. De koploper speelt zometeen bij eerste FC Köln. In Italië was dan Ibrahimovic weer eens van grote waarde voor Milan. Met twee treffers beslist hij de thuiswedstrijd tegen A.S. Roma. De club van keeper Maarten Stekelenburg. 2-1 werd het daar uiteindelijk. Koploper AC Milan vergrootte de voorsprong op Juve tot zeven punten. Maar de oude dame uit Turijn kan vanavond het gaatje weer wat kleiner maken. Het speelt tegen het altijd kwakkelende Inter. Zeer kwakkelend. In Engeland maakte Manchester City uh, ja, die maakte de ene na de andere misstap. Bij Stoke City komt de rijkste club ter wereld niet verder dan 1-1. Stadgenoot Manchester United kan morgen een voorsprong van drie punten nemen op City. Dan neemt United het op tegen volum de ploeg van Martignol. Dan gaan we naar België waar Lokeren voor het eerst in de clubhistorie de beker van België heeft gewonnen. Club was in finale met 1-0 te sterk voor Kortrijk. Lokeren speelde 70 minuten met 10 man. Wat Benjamin de Keulaar, oud Feyenoorder, oud van RKC, om onduidelijke redenen de rode kaart kreeg. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De eredipusie. En dat is de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Ja, we beginnen maar met de wedstrijden die allemaal zijn afgelopen. AZ-RKC bijvoorbeeld eindigde vroeg in de middag in 1-0 door een goal van Gutmondson. Het was een zware bevalling vanmiddag voor AZ. Een moeizame wedstrijd, mede door die verloren halve finale in de beker van afgelopen week. Daarover trainer Gert-Jan ja, Het is een combinatie van, van vertrouwen, vermoeidheid. We hebben, we hebben toch 120 minuten in de benen. En, uh, en dan moet je toch even over dat, over dat dooie punt heen. Het heeft ook wel wat te maken met de tegenstander, de wijze waarop zij druk zetten en hoe zij in welke organisatie zij spelen. Nou ja, al met al was het niet dat voetbal wat men van AZ gewend is, maar de wijze, met name de instelling, was, was voorbeeldig en daarvan trek je dan ook wedstrijden naar je toe. Bij RKC zocht trainer Ruud Brood naar een verklaring waarom het niet lukt om in ieder geval een puntje over te houden aan het duel met de koploper. Het respect misschien naar de nummer 1 toe, maar ik vond uh, dat met name de tweede helft uh, zag je ook in de eindfase. Dan ben je gewoon dichtbij de 1-1 en zij hebben eigenlijk niet zoveel kansen gehad. En daar moet je veel meer uh, uh, gif in je lijf hebben, vind ik, en geconcentreerd zijn om dat uit te spelen. En dat was, uh, dat was vandaag te weinig. De graafschap Feyenoord eindigde in 0-3. Bij de Russen was het nog 0-0. Guidetti brak de band, Schaken en Sisse voltooiden het werk. De ruim 10.000 toeschouwers op de Vijverberg zagen pas in de tweede helft dus doelpunten. Het grootste gedeelte van hen zal daar niet zo tevreden over zijn... want thuis ploeg de graafschap verloor opnieuw. En ja, laatste plaats. Wat moet er volgens wederger Jean-Paul Seys nu gebeuren in Doetinchem? Ja, is dus gewoon lekker door blijven gaan zoals we, zoals we bezig zijn. En uh, ja, dit soort kleine momenten gewoon eens een keertje mee gaan pakken. En eens een keertje gewoon uh, ja, uh, nog meer gefocust zijn op, uh, op dit soort wedstrijden. En, uh, ja, en op de komende wedstrijden. En meer ja, kan je niet echt doen. En voornamelijk uh, medogeloos gaan worden, denk ik. hoop dus vooral nog in Doetinchem. Feyenoord daarentegen blijft aansluiting houden met de top in de Eredivisie. Dat is prettig voor Ronald Koeman. Want tegen de kleintjes liet zijn ploeg eerder dit seizoen nog wel eens de punten liggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, tegen de grote jongens hebben we de meeste punten gehaald. En uh, in dit soort wedstrijden nog wel steken laag, na, uh, laten vallen. En, en dat hebben we niet gedaan. Dat geeft ook aan de groei van dit elftal, de ontwikkeling wat erin zit. Maar ja, AZ heeft hier ook heel moeizaam gewonnen. Twente wint hier ook heel moeizaam. Dus uh, blijkbaar is dat niet zo makkelijk hier. Die 13, daar was hij weer, maakte de belangrijke eerste treffer voor de Rotterdammers. De zweet praat over de titelkansen van Feyenoord. We have seven games left, and we're going to play every single every single game to our absolute maximum. And we're beating beaten the best in this league. We're beating Twente away, Twente home. We beat PSV. You know, we're beating the big boys, and so that must much make us one of the big ones. But we don't think like that. You know, we just work hard every every day in fighting You know, in the training ground, and uh, when we come out and play, we just you know play with pride and we try to do our absolute best because it's a fantastic football club, and we enjoy it. Yeah. Ja, we zijn blij dat we weer bij de grote jongens horen, zegt hij. En we raar benaderen het wedstrijd voor wedstrijd. Zeven keer nog het maximum geven, alles geven. Echt een mooi Engels gesproken, van deze zweet. En dan zien we wel waar we staan. Alsof hij cursus met McLaren gevolgd heeft. Heracles tegen FC Utrecht. Eindig vanmiddag in 3-1. Bij de rust het 1 0 door een goal van Armenteros. Na de rust 1-1 van de gun. En 2-1 Guirier en 3-1 Guirier. De rood was het voor schut van FC Utrecht. Na twee keer geel. Herakel Steenig, Peter Bos, was automatisch tevreden dat zijn ploeg naar de euforie van het halen van de bekerfinale opnieuw wist te winnen. Ja, daar was ik ook heel blij mee. Daar heb ik ook de nadruk op gelegd. Ik heb tegen de jongens gezegd van tevoren van uh, jullie willen graag uh, Europees spelen. Dat betekent dat je twee wedstrijden in de week speelt. Een aantal jongens willen misschien naar een club toe die sowieso altijd Europees speelt. Dan zul je dus op donderdag moeten knallen en op zondag weer. En uh, laat maar zien dat je dat aan kan. Herakles werd enigszins geholpen door de rode kaart van Alje schut. Nadat de Utrechtse verdediger van het veld werd gestuurd, scoorde Herakles twee keer schut over die twee gele kaarten. Twee keer een, een duel waar ik moet corrigeren en twee keer is er contact tussen de twee keer gele kaart. Ik vond, vrij, ik vond hem vrij strikt. Ik vond dat hij wel heel erg met kaarten liep te wapperen. Alleen uh, ja, die twee van mij zijn terecht gaan nou, we naar de overige vijf wedstrijden. Vrijdag Excelsior Groningen 0-1. En gisteren ADO Twente 1-1. Heerenveen VVV 4-1. Roda Vitesse 3-1. En NAC NEC 1-1. De stand AZ is koploper met 56 punten uit 27 wedstrijden. Ajax nu nog tweede. 52 uit 26. Twente 52 uit 27. En PSV 51 uit 25, uh, 26 wedstrijden. Heerenveen en Feyenoord hebben 51 punten uit 27 duels. Kijken we even naar de situatie onderin. NAC 14e, 30 uit 27. ADO 15e met 29 punten. 16e, VVV 25 punten. En 17e voorlaatste, Excelsior 18 uit 27. Hekkersluiters nog steeds de graafschap. 16 punten uit 27 duels. Gaan wij weer snel naar Herenveen. Het is een mooie schaatsdag tot nu toe. Zoals Timman. Wordt hij nog mooier? Het zou wel eens kunnen dat er weer een gouden medaille bij gaat komen. In ieder geval gaat Nederland de snelste tijd rijden met na de Nederlanders dadelijk nog de Amerikanen en de Koreanen in de baan. Nederland werd tot nu toe bijna altijd wereldkampioen sinds het onderdeel in 2005 werd geïntroduceerd de ploegenachtervolging in Insel. Alleen vorig jaar niet. Toen was Sven Kramer er niet bij. Nu is hij er wel weer bij met Koen Verwij en met Jan Blokhuizen op weg naar de finish. En hier komt net geen baanrecord aan. 3-41-43, wel... De snelste tijd dus tot nu toe. Sneller dan Rusland en Canada waren. En nu moeten ze dus een minuut of vier gaan wachten. En dan weten we wat de Amerikanen en de Koreanen hebben gedaan. Maar de tijd van Nederland is scherp. 3, 41, 43 En wij gaan weer terug naar de Amsterdam Arena. De tweede helft van Ajax tegen PSV. Integraal de topper daar in Amsterdam. Onze mannen ter plekke zijn Andy Houtkamp en Bas Bal Balbezit voor Labiat. Tweede helft een handvol seconden oud. En de bal op Matas Daar komt de kans voor PSV. Matas wil de bal. De doelman steken, maar Vermeer redt subliem. En uh, dat levert PSV dan wel een hoekschop op. Maar PSV is in het tweede bedrijf in 30 seconden gevaarlijker geweest dan in de eerste 45 minuten bij elkaar. Hoekschop 3 voor de ploeg uit Eindhoven. De eerste na de pauze. In uh, de eerste minuut van de wedstrijd, dus met Mertens die gaat trappen. Mertens vanaf de linkerkant, rechterbeen, indraaien de bal. En daar zijn de twee vuisten van Vermeer die de bal uh, wegtrappen. Nou, meer hoogtepunten in de eerste 10 seconden van de tweede helft dan eigenlijk in de hele eerste helft. En laten we hopen dat de wedstrijd in die tweede helft helemaal ontbrandt. Ban is over de zijlijn gegaan en Ajax mag gaan gooien. Doet dat via Van Rijn. Uh, Bij de ploegen ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. Engelaar heeft wel eventjes warm gelopen, maar uh, gaat weer zitten. En uh, uh, weet dat hij uh, in ieder geval moet wachten om in te vallen. Als uh, Eriksen de bal over de hele geeft naar de linkerkant. die heeft de bal aangenomen. Blind is doorgelopen. hij trekt naar binnen. Gaat de bal toch naar Blind? Ja, nu naar de linkerkant. Blind met Wijnaldum tegenover zich. Gaat de bal terug naar Aissati. Die wordt opgejaagd door Hutchinson. En moet uh, de bal binnen doorgeven aan uh, Eriksen. Doet dat uh, goed, maar krijgt hem niet echt lekker terug. Speelt hem dan weer terug naar Eriksen. Hij zat hier. Eriksen trekt naar binnen. Gaat langs twee man, Schiet. Goed schot Net in het zijnet. Men juichte al aan de andere kant. Die bal gaat in het zijnet. Maar daar aan de andere kant van het stadion dacht men dat die bal erin ging. Maar goed. Het is prettig om te zien dat het ook nog spannend kan worden. Want dat hebben we een beetje gemist in de eerste helft. De hele eerste helft. 45 minuten. Heel weinig mogelijkheden. Geen kansen. En nu al in het begin van de tweede helft twee mogelijkheden in ieder geval. En dit was er in een van het schot in het zijnet van Eriksen. Dat was een goede actie ook hoor. Hoe makkelijk hij eigenlijk drie PSV's op de verkeerde been zet met één actie. Dat oogt goed, dat oogt simpel. Maar het zijn het dus als eindstation van de bal die nu in de handen ligt van Titon. Titon gooit uit naar Bauma. Bauma kan wat meters maken in de richting van de middenlijn. Daar komt hij nu aan. Dan gaat hij nu overheen. Dan heeft Siem de Jong de volging ingezet. Dan gaat de bal naar de zijkant. Pieters, Pieters, Mertens. De aanvallers van PSV dus nog nauwelijks in het hoofdstuk voorgekomen. Mertens is opgevallen omdat hij geel kreeg. Toivon is opgevallen omdat hij wat overtreding heeft moeten maken. Nu Matafs, Uitens. Matafs buitenspel. Hij krijgt dus niet opnieuw een kans nadat hij dus, eh, vroeg in de tweede helft al na 30 seconden de mogelijkheid kreeg. Toen Vermeer redden. Nu wordt hij gered als je het zo mag noemen. Ajax door de vlag. Maar het spel voor de spits van PSV. De vrije schop moet dan op de goede plek genomen worden vindt Pieter Fink. Dat doet Ajax nou in tweeën niet goed. Dan mogen er nog maar eens een poging komen. Vermeer nu, ja, het is gelukt. Vink tevreden, ja, ongelooflijk tevreden. 48 minuten gespeeld, 0-0 de stand. De bal rolt weer en ligt aan de voeten van Vertongen. Vertongen, ja, de bal weer breed. Het is, uh, je ziet niet lekker spelers die de diepte ingaan. Geen weinig lopen de spelers, uh, zowel bij Uijs als bij PSV. Nu dan misschien aan de rechterkant, nu Koki die aangespeeld wordt. Gaat wel de lucht in, raakt de bal dan ook met het hoofd. Maar de bal uh, schiet eigenlijk een beetje door richting Titon. Die hem heel makkelijk kan uh, oppakken en hem mee kan geven aan Marcelo. Marcelo gaat lopen. Met de bal... Tempo nog altijd heel laag in deze wedstrijd. Speelt de bal weer breed. En dan is het notabene Labiat die in de achterste linie de bal is opkomen halen. Geeft een moeizame bal op Toyvonen. Maar via Strootman komt de bal toch aan de linkerkant terecht bij Pieters. Pieters naar Bauma. Bauma naar Labiat die nog altijd uh, zeg maar achterin staat. En nu de bal naar voren speelt naar Matas. Die raakt de bal meteen kwijt. Anita neemt over via 1-0 Ajax in de aanval. Er zat hier loopt diep. Hutsen, ze moet mee. 1-0 heeft de bal. Heeft ook blind gezien. Daar moet Wijnaldum mee. Dat doet hij overigens naar behoren. Bovendien is de paas van Eno op Blind. Halverwege de helft van PSV niet voldoende. Kan op Blind niet worden binnengehouden. Gaat over de zijlijn. Ingooit PSV. Hutchinson gaat die bal nemen. 49 minuten gespeeld. 0-0. En Hutchinson zoekt en vindt Labiat. Terug naar Hutchinson. Hutchinson krijgt een tik van 1-0 En een vrije schop van scheidsrechter Pieter Vinken opnieuw die bal snel genomen voor de voeten van Labiat. Die nu wordt opgejaagd door twee PSVers. niet in de war. Open naar de andere kant van het veld. Pieters neemt de bal niet goed aan. Bijna is hij hem kwijt aan Lukoki. Kan er nog net bij komen. Dan maakt Lukoki een overtreding. Dan krijgt PSV halverwege de eigen helft. Maar dus nu aan de linkerkant een vrije schop te nemen. Die opnieuw snel genomen is. Nu Labiat aangespeeld. Een uh, zwakke paas dit keer. Die via de voeten van die dan weer in Ajax bezit komt. Die verliezen hem net zo snel weer. Toivonen wil naar de bal, maar glijdt weg. En dan kan Anita weer ingrijpen. En Van Rijn aanspelen aan de rechterkant van het veld. En stormt Ajax weer met vijf spelers de helft van PSV op. Ja, dan probeert, uh, er komt een, een uh, vrije trap. Omdat er een overtreding op Blue Cookie wordt gemaakt. Hij probeert door te lopen terwijl Eriksen een paasje geeft. Overigens twee man aan het warmlopen. Jermaine Lens. Die uh, verrassend genoeg weer op de bank zat. Het was toch een keuze die Cocu moest maken. En Emicilio die aan het warmlopen is. Uh, Emicilio voor Ajax. En Lens voor PSV. Als de vrije trap genomen is en bal zit voor Alderwereld. Alderwereld trekt naar de helft van PSV. Maar geeft hem dan meteen weer terug aan Vertongen in de middencirkel. breed naar Anita. Tjonge, wat een laag tempo. Zo kom je toch uh, uh, niet al te snel aan de andere kant. Uh, zouden zelfs wij mee kunnen lopen in dit uh, tempo blind. Iets minder techniek misschien. Als de bal via Blind, alhoewel over techniek gesproken, nog simpel over de zijlijn gaat. En PSV mag gaan gooien halverwege de eigen held. En Hutchinson dat gaat doen. Nee, het is nog niet echt. Uh, nog steeds niet verheffend. De wedstrijd tussen Ajax en PSV. Ook na zes minuten in de tweede helft niet. 0-0. Wat afs, kopt. Nee, kopt niet. Wil de bal op de borst aannemen. Blind neemt de bal die er een beetje van springt vervolgens over. En levert hem in bij Vertongen. Vertongen al de wereld. 51 minuten onderweg. 0-0 in de arena. Al de wereld teroogte van de middenlijn wordt opgewacht door Toivonen. Kan de bal kwijt bij Van Rijn. Aan de rechterkant van het veld van Rijn Lukoki. 10 meter verderop. Die wil de bal langs Pieters gooien. Dat doet hij ook wel. Maar vergeten vervolgens zelf achterna te lopen. En op het moment dat hij dat wel doet, staat Pieters ertussen. Krijgt hij een klein beetje van Lukokie en een Zo. vrije schop. Vuurwerk voor onze 10000 uitzending komt wat laat op gang. Maar ze doen het. Dat is het goede nieuws. 6 minuten gespeeld in de tweede helft. Klein rotje. En is 0-0. Nu nog vuurwerk op het veld. Hahaha, oude uh, cliché, maar het is toch waar. Uh, bal bezit voor Ajax. De bal wordt doorgekoppeld richting, ja, richting wie? Het is Pieters die ertussen zit. En de bal aan Mertens meegeeft. Mertens een uh, goede steekbal tussendoor richting Matas, Maar Matas net niet bij de bal. In tweede instantie bel. En dan laat hij hem aan uh, Mertens. Dat is veel te moeilijk. En zit al de wereld ertussen. En nu kan hij uh, gaan lopen. Drie verzoek om geen vuurwerk af te steken. Uh, Sebastian Timmerman neemt snel bij het WK schaatsen. Vuurwerk ook uh, in 3-half. En uh, juichend publiek. Want de Nederlandse mannenploeg behaalt ook uh, goud op de ploegenachtervolging. Wat de vrouwen deden, doen de mannen ook. En ook. En stellen daarmee de orde na de nederlaag vorig jaar tegenover de Amerikanen. Amerika nu tweede, Rusland wordt derde, het vijfde Nederlandse goud van dit toernooi. Het schaatsseizoen zit erop, Nederland sluit het toernooi af met veertien medailles. Het een na succesvolste weken afstanden in de geschiedenis Nederland. De vier het feest voor die laatste twee Nederlandse gouden medailles. Wij gaan terug naar Ajax, PSV, Andy en Bas. 0-0-53e minuut. Een uh, snelle PSV-combinatie door het midden levert een mogelijkheid op voor Labiat. Maar die is net niet snel genoeg om bij de bal te komen. Vermeer is er eerder. Dat over meer dreigend dan dat het een kans was. Labiat die er wat meer moet komen in de rol waarin hij nu speelt. Dan dat hij er al staat. Natuurlijk vooral gewend geweest om als een soort rechtsbuiten te spelen. Dat is hij eigenlijk helemaal niet, maar speelt nu weer op het middenveld. Een beetje aan de zijde van Strootman. Toijfoon is de meest vooruitgeschoven pion op dat middenveld. Maar de keren dat hij er komt, komt hij dus wel dreigend. zoals nu. nu. Aan de andere kant weten we dat van Vertongen ook al een poosje. Die komt ook nu met grote passenbal naar de buitenkant. Voorzet. Vertongen staat er ook. Bal gaat bij de tweede paal terechtkomen. Dan moet hij door Aysatti worden binnengehouden. Omdat de bal eigenlijk te scherp is. Dat doet Aysatti wel. Maar daar is ook Hudsonson nog. En die tik van de bal bij Aysatti van zijn schoenen. Zodat Ajax genoegen moet nemen met een ingooi aan de linkerkant. Snel genomen. 1-0. 1-0 wordt even tegen de vlakte gewerkt. En uh, krijgt ervoor een vrije trap. Labiat was de boosdoener. Vrij trap genomen door Blind naar Vertongen. En weer in dat uh, wandeltempo gaat de bal naar de zijkant. Of eigenlijk naar het uh, midden. Nu naar de zijkant aan de rechterkant naar Aldewereld. Aldewereld naar Eriksen die uh, opvallend wat ruimte heeft gekregen. En de bal dan kan verdelen naar de linkerkant, uh, naar Aysati. Aysati tussen twee man. Dat betekent dat er iemand overblijft uh, om aan te spelen. Is Eriksen in dit geval terug naar Blind. Blind Aysati. Aysati, Eriksen. Allemaal gepiel op de vierkante meter. Maar Eriksen die kan daar wel raad mee. Weet daar wel raad mee. en speelt de bal naar 1-0. Maar die gaat terug naar Vertongen. Vertongen verplaatst het spel naar de rechterkant. En nu snel doorspelen. Gebeurt ook. Hij is uh, van Rijn uh, weg aan de rechterkant. Met de voorzet. Komt bij Eriksen. Eriksen aardig balletje. Net over het doel van uh, Titon. Een geplaatste schot met de vreef. Langzaam en licht raken En dan hopen dat die bal in het doel gaat. En Lukoki gaat nu naar de kant. Ebestilio komt erin bij Ajax. Maar dat was een aardige actie. Eindelijk weer in deze wedstrijd na een kleine tien minuten in de tweede helft. De actie van Eriksen. En meteen de wissel ook aan Ajax-zijde. Lukoki eruit, Ebestilio erin. Zo waren in het uh, tweede bedrijf al vier dingen opgeschreven. Matafsen en Labiat voor PSV en twee keer Eriksen voor Ajax. En dat binnen tien minuten. Terwijl de hele eerste helft in feite drie mogelijkheden heeft opgeleverd die allemaal voor Ajax waren. Dat is, als je het met enige ironie omschrijft, een wereld van verschil. Maar zo ongelooflijk veel is er dus feitelijk nog steeds niet te beleven. Het is alleen iets minder weinig. Dat is heel lelijk, maar u begrijpt het. Balbezit voor Blind aan de linker, linkerkant van het veld. Die mag een ingooi gaan nemen voor Ajax. Dat van de middenlijn Die gooit de bal naar Aysati. Die onder druk van Hutchins de bal aanneemt en controleert. Maar wel de verkeerde kant op moet lopen. Dat onder een diepe bal die onderschept wordt door PSV. Marcelo, nou wordt het gevaarlijk als Marcelo de bal meteen mee kan geven aan Matas. Maar dat mislukt, want er zit Ajax tussen. En met heel veel risico geeft Vertongen de bal dan mee aan de zijkant. Maar dan komt er wel snelheid in als Van Rijn weg is. En Sim de Jong een positie kiest voor het doel van PSV. Maar Van Rijn inhoudt en dat de bal helemaal inleven aan de andere kant van het veld. Dat is wel goed, want dan staat Aysati vrij. Maar het haalt wel de vaart er wat uit. Aysati wil buitenom bij zijn tegenstander. Krijgt de bal nog voor ook. En via Labiat gaat hij over de achterlijn en mag Ajax een hoekstop gaan nemen. Dat uh... Pas dreigend deze situatie, maar ik vind toch niet ten volle benut. Nee, hij nee, had veel meer ingezeten. Uh, nu dan uh, via die hoekschop. Kort genomen. Hij bal richting tweede paal. Daar komt die bal. Oh, mooie! Wat een mooi doelpunt zeg. Ik weet niet of het bedoeld is, maar hij zit er geweldig in. Hij zat in de bovenhoek, Titel is kansloos en Ajax leidt met 1-0. Het is een prachtige goal. Ik kan niet anders zeggen als hij zo bedoeld is. Ik, denk, nou, ik weet het niet. Bas, wat denk jij? Is hij zo bedoeld? Nee, ik weet zeker dat het niet zo bedoeld is. Dit is een uh, mislukte voorzet van Aysatti, die de bal uh, in de verre hoek, in de kruising krult. De koppers kiezen nog positie. Titon verwacht een voorzet, iedereen verwacht een voorzet. Aysatti wil een voorzet geven, maar ja, als dat niet lukt, prima. Als het zo afloopt zal Aysat hier er niet op malen En trouwens in dit stadion, behalve het vak met de PSV-fans. Zijn er heel weinig mensen die het erg vinden, heb ik zo de indruk. Want Ajax via deze wereldgoal, want ja, dat is het al stom genoeg. Toch heeft zichzelf op 1-0 gezet. En nu moet er een reactie volgen van PSV. Nu is in ieder geval de wedstrijd open. En daar was de wedstrijd hard aan toe. Want uh, een goal, dat verandert de zaak. 1-0 voor Ajax. 56 minuten, en stond er op de klok bij de doelpunt. En Ajax is weer weg. Nu met Episilio. Het is een klein opstootje geweest tussen Mertens en Van Rijn. En Episilio is de bal kwijtgeraakt, maar herovert hem. Uh, al de wereld heeft de bal. Speelt hem naar Van Rijn. Van Rijn terug op zijn keeper Vermeer. Maar de wedstrijd is eindelijk ontbrand in de tweede helft. En nu hebben we echt de wedstrijd aan de hand. Het is uh, Vertongen, die draait in de middencirkel. De bal even terug speelt op Anita. Anita bal breed naar Alderwereld. Alderwereld gaat even lopen met de bal omdat hij wat ruimte heeft. Hij is nu op de PSV-helft terechtgekomen. Loopt verder, is halverwege de helft. Dan speelt hem in de voeten van de Ebesilio. Ebesilio van Rijn, van Rijn Alderwereld. Alderwereld Eriksen, het lijkt erop. Dat PSV eventjes, zoals een aangeslagen bokser... het hoofd moet leeg krijgen door die 1-0 achterstand. Maar zullen dat snel moeten gaan doen. Want nog altijd is Ajax in aanval. Met Sim de Jong, bal naar buiten naar van Rijn. van Rijn. moet met de voorzet komen. Nee, trekt hem even naar Ebesilio. Ebesilio voor zijn linker, nog altijd voor zijn linker. Haalt niet uit, geeft hem aan, 1-0. 1-0 wordt van de bal gezet door een labiat. Vel duel, Strootman schiet labiat te hulp. De bal springt eruit, maar toch weer voor de voeten van mensen van Ajax. Ebesilio in dit geval. De invallen die vanaf de linkerkant nu naar binnen draait, de bal inlevert bij Blind. Ajax houdt toch wel weer de bal, ook in de fase na de goal, dat is knap. En Anita die de bal wegdraait van Labiat, met bal en al wegdraait van Labiat. En inlevert bij Vertongen-Vertongen, breed naar al de wereld, dat kan nog even op de druk van... Wat Taps, klein uur op de klok. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Van Rijn aan de rechterkant krijgt wat ruimte. Geeft de bal aan Aysat. Die doelpunten doel maken. Die nu wat zwerven gaat. En dat op een Lilling Bij de Jong die krijgt wel ruimte. Geeft de bal mee. En Emicilio linkerhand. straf van strafgebied. Binnen draait naar binnen wil schieten. Geeft de bal terug aan de Jong. Het duurt allemaal net te lang. En dan staat Marcello in de weg. En verdedigt PSV uit. Maar als de bal over de zijlijn gaat. Is een gewone een ingooi voor Ajax. En blijft PSV dus in de verdrukking. In de Amsterdam Arena. Na 59 minuten. Jongen, wat hebben we er lang op moeten wachten? Dat wedstrijd ontbrandt, maar hij is echt ontbrandt. En nu uh, is het Ajax toch wel uh, dat op punten dik voor staat. En uh, in doelpunten maar met eentje. Maar toch het gevoel voor Ajax is op dit moment goed. Als Vertongen gaat lopen met de bal. En uh, probeert de genadeslag uh, toe te brengen met zijn Ajax. De bal naar de rechterkant naar Ebesilio. Ebesilio Eriksen even heen en weer. Tikken van de bal. En dan komt uh, Anita inschuiven. Maar hij gaat snel weer terug omdat Jan Vertongen weg is achterin. En Anita zijn plaats heeft overgenomen. Anita bal breed naar 1-0. 1-0. Terug naar Anita. Anita uh, nu weer de middencirkel uh, over naar Eriksen. Die heeft wat ruimte. Uh, uh, heeft ze voor het uitzoeken wilde ik zeggen. Maar is het Bouma uh, Pieters uh, die ertussen zit. En uh, eventjes voor opluchting kan zorgen. Maar meteen heeft Ajax de bal weer overgenomen. En gaat in de aanval. Ajax is de baas in deze wedstrijd na een uur. Dat is het eigenlijk een uur lang geweest. Dat heeft niet heel veel mogelijkheden opgeleverd. Maar wel de gevoelsmatige controle. Maar nu met de goal en ook in de fase daarna blijft Ajax gewoon de, en de ploeg aan de bal en de ploeg op de helft van de tegenstander. Dus PSV moet het maar wel allemaal laten gebeuren nu. Maar zal echt een modus moeten verzinnen om terug te komen in de wedstrijd. Die verzint Toivonen niet, want die wil heel lakko. niet ogen bijna. aan de linkerkant van het veld met al langs tegenstander Anita lopen. Dicht bij de zijlijn. Dat lukt niet. De bal komt via Anita, maar gaat niet over de zijlijn. Blijft binnen. Toivonen loopt door en zo krijgt Ajax de bal weer terug. die krijgt een tik van Hutchinson. Dat is gemeen. Van achteren. Daar is een tijd voor geweest dat Scheidt Daar moet je rood voor geven. Maar die tijd ligt alweer lichtjaren achter ons, krijg je af en toe de indruk. Niet dat Hutchinson het deze dag hard doet, maar het is gewoon een schop van achteren. En dat levert geel op voor de Canadees. De derde gele de kaart in de wedstrijd. Wisselen. De DSG Toyvonen naar de kant. Nou ja, dat vind ik dan eerlijk gezegd al wel verrassend. Dat hij naar de kant moet. En ja. Lens komt erin. Eens kijken hoe het uh, gaat staan nu. Als Lidz bij Naldem gaat de plaats innemen van uh, Tooivode. Uh, en uh, Lens gaat als uh, rechtsbuiten nu spelen. Lens die het goed deed de afgelopen weken. Omdat Rutte wat weinig aan spelen toekwam. En uh, afgelopen uh, weken aardig uh, zelfs basisplaatsen kreeg. Ook omdat Laviattek schors nu een prachtige bal in de diepte. Aysati kan hij de bal onder controle krijgen. Nee, houdt eventjes Hutsutsen vast. Maar schijnt dat de fluit niet voor penalty. En nu geeft hij een penalty aan Ajax. En is Hutsuts een boost, Omdat Flanka daarvoor een overtreding werd gemaakt door Aissati. En... Uh, het wordt er nu. Even kijken wat hij gaat doen hoor. Uh, ik denk dat Vink de penalty geeft aan Ajax. Hij geeft de gele kaart aan Marcelo. En Ajax krijgt de penalty. De jong staat met de, handen, met de bal in de handen. Maar ik ben er van overtuigd dat vlak daarvoor Ayerszatti een overtreding maakte. Ik gaat het in de herhaling zien. We zien Ayerszatti. Die uh, vindt de bal tussen twee man. En houdt dan... En houdt dan vast. En nou, daarna wordt hij getekend. Nee, ik denk dat Pieter Vink het goed ziet. Dat hij een terechte penalty geeft aan Ajax. En zo kan deze wedstrijd zomaar in het slot worden gegooid. Als Ajax via Sim de Jong een penalty mag gaan nemen. Zes minuten geleden zette Aysati Ajax op 1-0. En nu regelt Ajax de strafschop voor Ajax. Die dan door Sim de Jong moet worden binnengeschoten. En dan heeft PSV een flink probleem. Titel. Is er klaar voor. Tenminste er zou er klaar voor moeten zijn. De bal ligt op de stip. Sime de Jong heeft hem klaargelegd. En als vink fluit mag Sime de Jong gaan trappen. En een poging wagen om Ajax vanaf 11 meter op 2-0 te schieten. Daar komt de aanloop. Daar komt de bal. En goal. Heel cool gebleven. De rechterhoek gezocht. Sime de Jong titel zoekt de anderen. Maar daar vindt hij geen bal. Die ligt achter hem tegen de touwen. En het is 2-0 in de Amsterdam Arena. En PSV heeft een flink probleem. In deze wedstrijd in Amsterdam. Daar waar de ploeg jarenlang. Maar dat is alweer een jaar of tien jaar geleden. Keer op keer in Amsterdam de beste was. Maar daar is de laatste jaren al niet zo gek veel meer van over. De laatste zegen van PSV in Amsterdam was vier jaar geleden. Maar ook vandaag denk ik dat het voor PSV geen zegen meer gaat opleveren. Want 2-0 voor Ajax. Door de benutte strafschop van Siem de Jong. En dat is voor Siem de Jong in deze competitie zijn zevende treffer. Mooie beelden van uh, televisie. Waar Frank de Boer niet uh, durfde te kijken op het moment dat de Jong de penalty nam. Maar de Jong deed dat uh, perfect. Schoot de bal in achter Titon. En zo uh, is Ajax op 2-0 gekomen. Titon die afgelopen woensdag nog een penalty van Bas Dost wist tegen te houden. Maar nu dus uh, niet dit kon uh, doen, overtreding geconstateerd. Uh, door Vink die dat uh, uh, allemaal goed in de blauw houdt uh, wat dat betreft. Gaat Bouwma uh, in de fout. En is dus het ebc die uh, bijna weet te profiteren, maar de bal gaat over de zijlijn. En mag PSV gaan gooien. En uh, doet dat uh, halverwege of mogen ze gaan trappen. Nee, het is gewoon de inworp. Er wordt even gekeken of alles goed gaat met zowel EBC-Dio door Bouwma door Vink. Ja, 64 minuten gespeeld. 2-0 Ajax. Is het gespeeld? Nou, dat natuurlijk nog niet. Daar is... Uh, de wedstrijd nog te lang voor. Maar PSV zal wel iets moeten gaan verzinnen. Tom Poes verzin een list. Eh, dat is het eh, devis voor Philippe Kocu en zijn mannen. Kocu heeft nog eh, wat wissels eh, voor handen. Maar ja, je moet eerst kansen gaan creëren. En die hebben amper gezien van PSV. Ja, eentje in het begin van de tweede helft. Dat was eigenlijk de enige serieuze kans voor Matas, Die een eh, goed steekballetje kreeg al na 30 seconden in de tweede helft. Maar toen lag Vermeer in de weg. Die heeft nog één keer Labiat in de buurt gezien. Maar Labiat kwam te laat. En Daarmee zijn echte PSV kansen op. Eentje in feite in 65 minuten. Dat is natuurlijk wel schrijnend weinig in een wedstrijd waarin toch voor het gevoel van veel mensen een uh, soort voor en shy doen in de titelstrijd plaatsvindt. En dat dat misschien wel zo is vindt ook het eigen publiek met de tweede voorzong de sfeer in de arena is uitmuntend te noemen. Het hele stadion springt en zingt omdat ze ook natuurlijk na het gelijke spel van 20 gisteren in Den Haag zou je deze wedstrijd winnen natuurlijk echt met AZ wel een beetje weg bent. Maar ja, de competitie is zo merkwaardig dat uh, iedereen van iedereen kan winnen. Zo lijkt het in ieder geval. Beslist is er niks, maar PSV doet geen beste zaken. En Ajax wel. 65 minuten ingooien voor PSV. Linkerkant van het veld. Pieters, een paar meter voor de middenlijn. Wijnaldum op nummer 10 dus nu. Na het vertrek van Toijvonen. Krijgt de bal, speelt hem terug. Lens loopt door op een diepe bal. Blind trapt hij de andere kant weer op. En krijgt een kans dat nog een keer te doen ook. Dan ligt die bal weer op de PSV-held voor de voeten van Marcelo. Hij denkt dat... Uh... Het deed zijn naam eer aan, om het zo maar te zeggen, Deli Blind. Want ramde de bal in zijn blauwe hinein. En dus kan PSV overnemen uh, via Lens. Voor het eerst echt in balbezit aan de rechterkant. Kijk wat hij kan. Speelt de bal tegen Vertongen op. Bal over de zijlijn. Ajax mag gaan gooien. Ajax kan dus een uh, klein gaatje slaan met PSV. Namelijk uh, vier punten kan het verschil worden. Als uh, Ajax wint, 1 punt uh, minder nog dan AZ. Dat natuurlijk koploper blijft, wat er ook gebeurt. Uh, aangezien ze nu vier punten uh, voorstaan op Ajax. Met de wedstrijd meer gespeeld. Balbezit voor Bauma voor PSV. Een minuut 66 uh, hebben we erop zitten in uh, deze wedstrijd. Op deze zondagmiddag. Mooie zondagmiddag. Maar hij lijkt uh, niet te mooi te worden voor PSV. Als uh, de bal de diepte in gaat. Goeie bal. Strootman aan de linkerkant met de voorzet. Wordt uh, onderschept door Aldewereld wel ten koste van een hoekschop. Beetje onnodig weggegeven door Aldewereld vind ik eigenlijk. Want die uh, voorzet van Strootman was zwak. Van geen centimeter van de grond en die had Al de wereld eigenlijk rustig in de loop kunnen meenemen, aannemen en weg kunnen trappen. Nu raakt hij hem niet goed. Dan heeft de PSV Hoekschop 4 op. Die door Mertens altijd wordt getrapt. En indraaide in bal. Dus bij de eerste paal weg door 1-0. Verwerkt door Eriksen. En dan kan meteen Ebicilio aan de slag. Maar is Pieters eerder bij de bal? Wordt hij denk ik door Ebicilio nog wel geraakt. Gaat in ieder geval geblesseerd naar de grond. Fink vindt het allemaal niets. En zegt wat mij betreft kunnen we gewoon door met een doeltrap. Want Pieters raakte wel de bal die hij hoog over. Het doelschoot van Vermeer. Niet dat het nou een doelpoging was. Of is die bal over de zijlijn gegaan of ja, over de zijlijn. achterlijn. Oh, zijlijn ingooi. Maar geen overtreding dus gemaakt. En een ingooi voor Ajax. Daarmee gaan we verder naar 67 minuten. Zo is de wedstrijd dus in 6-7 minuten toch niet alleen ontbrand. Maar heeft hij ook daadwerkelijk kleur gekregen. En een behoorlijke met goals van Aissati en De Jong. Het is 2-0 voor Ajax. En die bal is uh, over de zijlijn gegaan in het voordeel van PSV. PSV heeft gegooid. Wijnaldum uh, speelt zich goed vrij. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Matas. Uh, zeg ik Matafs? Ja, ik zeg Matafs. En die geeft de bal wel voor. Uh, daar hoort hij normaal zelf te staan. Maar de bal gaat helemaal over de hele naar de andere kant. Waar Aysati, uh, klaar staat. Dan is het Eno die een slechte bal geeft. En heel boos is op Aissati. Dat Aissati de bal niet aan Eno had moeten geven. Maar meer naar voren had moeten spelen. Nu gaat de bal over de zijlijn. Heeft PSV gegooid. Heeft Eno uh, de bal onderschept. Uh, speelt hij dan naar voren richting de Jong. En gaat de bal over de zijlijn. laatst geraakt. Volgens mij door een ASiet. Inderdaad door ajax ziet, door Sim de Jong. Uh, Lens staat klaar om eventueel te gooien of laat niet over aan Hutchinson. Dat laatste is het geval. Hutchinson gaat gooien voor PSV na 68 minuten bij 2-0 voorsprong van Ajax. De uh, fans van PSV zitten er in hun vak nu wat verslagen bij. Dat krijgen ze van de Ajax-aanhang ook te horen. Dat ze zich uh, wat stilletjes gedragen, zoals dat uh, heet. Nou ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want uh, 2-0 op de borden, dat geeft weinig vertrouwen. PSV probeert nu wel aan te vallen met man en macht. Lens krijgt de bal uit een ingooi van Hutchinson, legt hem voor de goal. Daar staat van PSV niemand, Strootman komt een stapje te laat. En Anita heeft de bal de andere kant op getrapt. Dan moet Bouwman nog uitkijken ook, die maakt ook bepaald geen zekere indruk. Die kijkt paniekerig om zich heen, trapt de bal wild naar voren. Dan wordt hij op het middenveld door Siem de Jong opgepikt. Die op zijn beurt dan weer wat slordig paas naar de zijkant, waar Aysati dat niet kan belopen. En de bal via Hutchinson weer in PSV bezit komt. Want de Canadees neemt een ingooi. Heeft dat uh, gedaan naar Marcelo. Marcelo naar Boma. Er zit nog geen echte uh, vooruitgang in voor PSV. Uh, je kunt niet echt zeggen dat ze met een offensief bezig zijn. Om uh, zo snel mogelijk die 2-1 te scoren. Uh, Daar geeft Ajax ook helemaal geen ruimte toe. Dat is uh, de... de... Klasse van Ajax in deze wedstrijd. Erg weinig tot niets weggegeven. Overstapje van Eriksen komt bij Ebisilio terecht. Maar niet voor lang wilde ik zeggen. Waar niet dat Pieters een overtreding maakt op Ebisilio. Gezien door Pieter Vink. Vrije trap voor Ajax. En daar gaat Anita natuurlijk heel rustig aan doen. Speelt de bal rustig naar al de wereld. Al de wereld. ...heeft wat ruimte om de bal te passen. Doet dat richting Sim Jong. Die komt de bal door naar Aystati. Die natuurlijk toch met zijn eerste doelpunt en het versieren van de strafschop... ...de man van de wedstrijd voor Ajax is geworden. Maar hij raakt de bal kwijt aan Hutchinson. Maar Hutchinson is de bal ook heel snel kwijt via blind bal over de zijlijn. Ajax, PSV gooit in. Doet dat via strootman naar Marcelo. Ik zit even te kijken. Ik zie van PSV op het moment geen mensen warm lopen. Dat betekent dat Koukou het even niet weet... Wat hij nou nog zou moeten veranderen. Ik kan toch ook niet voorstellen dat hij ongelooflijk tevreden is over wat hij ziet. Want hij heeft lens ingebracht voor Toyfono. Waardoor Wijnaldem in het centrum uitgekomen is.